Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een zalencentrum in Rotterdam is vanochtend vroeg geschoten. Er was op dat moment een feest aan de gang. Twee mensen raakten gewond. Eén slachtoffer lag binnen, de ander werd een straat verderop gevonden. Volgens de politie hebben veel mensen de schietpartij gezien. Er zijn twee verdachten opgepakt. De man van 24, die gisteren nacht in Breda werd ontvoerd, is weer terecht. Volgens de politie is de man in orde. De man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvoerd vanaf een parkeerplaats bij een sportcomplex. Hij zou door meerdere mensen met bivakmutsen en vuurwapens zijn meegenomen in een busje. De aanleiding van de ontvoering is nog onduidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij activisten in Georgië zijn huiszoekingen gedaan. Volgens het Georgische ministerie van Binnenlandse Zaken worden de activisten verdacht van het organiseren van groepsgeweld. Anticorruptieorganisatie Transparency International noemt de invallen een nieuwe vorm van repressie. Al maanden wordt in Georgië geprotesteerd tegen de regeringspartij Georgische Droom. Hun verkiezingswinst wordt internationaal betwist. De afgelopen tijd zijn meerdere activisten en journalisten in Georgië gearresteerd. Duizenden mensen in het noordoosten van Australië zijn geëvacueerd vanwege extreme regenval en de daaropvolgende overstromingen. Het gaat om een deel van de stad Townsville en het gebied eromheen in het noorden van de deelstaat Queensland. Tot nu toe is één persoon omgekomen door de overstromingen. De afgelopen dagen heeft Queensland te maken gehad met tropische buien. In de afgelopen 24 uur viel er meer dan 700 mm regen. Het weer. De dag begint op veel plaatsen met lichte vorst. In het noorden is het mistig. Later op de dag is de zon overal vaker te zien. Het wordt een graad of vijf. Morgen een mix van zon en wolken en opnieuw zo'n vijf graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.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 Niet op de stoel staan. Ja, zuster, nee, zuster. Denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Zijn de buren. Ja, zuster, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen.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 Het was Louis Davids, met weet je nog wel oudje. Het komen hier een hoop gezellige muziek. De Ramblers, Louis Davids. En ook uh, Jacoba, Adriane. Holle Stella. U kent hem waarschijnlijk als uh, Conny van der Bos. Geboren in Den Haag op 16 januari 1937. En overleden in Amsterdam op 7 april 2002 was een Nederlandse zangeres en ze zong overwegend Nederlandstalig repertoire. En ze begon haar carrière bij de Avro met Avro kinderkoren... en maakte haar solo debuut in februari 1960... voor het Karo radioprogramma Springplank... waarin ze Franse chansons zong. Twee van die liedjes die ze hier zong verscheen een jaar later op een LP... en later trad ze op in uh, Nieuwe Oogste radioprogramma van de Avro. Na haar optreden tijdens het Belgische Krokkenfestival van uh, 1961 kreeg ze een platencontract bij uh, Phonogram Records. Ook trots op in de eerste aflevering van de Rudy Karel Show. De Rudy Karel Show natuurlijk. En in 1962 deed ze mee aan de voorrondes van het Eurovisie Songfestival... waar ze met zachtjes op de derde plaats eindigde. U hoort er nu, Conny van der Bos met een roosje, mijn roosje. Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zijn.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 En de echo niet lag om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje. Een oud heel tevreden lief haar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee, want ze hielden zo veel van elkaar. Ieder kind wist van hem kreeg je dropjes. En zij gaven. De Kleinste een zoen, ze schuifelden samen het koekje en hij zong zijn liedje van toen. Ik geef je, Roosje, Roosje, ik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 En zingt daar heel zachtjes haar lied. Ik geef je roosje, roosje. Ik geef je roos elke dag. Geen uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt.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 bloemetjes kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Zit ik in mijn tuin te genieten van de zonneschijn, dan wil ik met niemand meer ruilen, want ik voel me fijn.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 Kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die kuis heb in mijn tuintje zag, en hoe echt hij loopt te genieten op zijn alle dag met zijn pijp die rookt als een schoorsteen hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rookt hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje verhuurd.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 vader heeft me zondagavond meegenomen. Er was een bokswedstrijd in het concertgebouw. Er was een neger vooruit Afrika gekomen. Er was een gedrang in het betaal ik al flauw. Ik heb het nou en toe maar niet kunnen begrijpen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. De mensen vinden het geweldige tractatie te zien hoe ze me kan door slaan. Je dode vader heeft twee knaken om te schokken voordat hij in het concertgebouw naar binnen mocht. Hij zei ik moet ze van dicht bij elkaar zien knokken en naar de plaatsie bij het podium gezocht toen nog een haaltje neergelegd voor een programma dan kan je altijd zien hoe of de boks er je moet het interessieke van het spul te weten maar dan dat zei hij amiceer je dat niet er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant en dat noemen die daar een ring aan iedere kant een emmer water met een handdoek dat was voor als er eentje van zijn stokje ging en eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig meid dus zei zij pa verrek Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleur in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer. And allerlei jatten. Zegt ik aan vader Jan, ze slaan me kan op beurs. Deze zei die oude die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan die hartmoeder, dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar in de positie. De scheidsrechter op die vloot.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 Toch gaf die gauw die andere nog een topslag. Daar kwam een klein fonteintje bloed uit zijn gezicht. Ineens sloeg die Amsterdam er achterover. Ze gingen haar te tellen: 1, 2, 3, 4, 5. Bij zes stond die verachter dadelijk op zijn poten en gaf die neger een urk op zijn onderlaag. Ik zeg, ik ga eruit. Ik kan niet langer aanzien.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 Ik heb van jullie sport al geen verstand, misschien, maar ik ga net zo lief een avondje naar Flora. Ga jij maar boksen, hoor. Maar mij niet meer gezien. Ja, dat was Louis Davids. We openen altijd met Louis Davids met weet je nog wel oudje. Dit was een andere plaat, de Box Match. En daarvoor hoorde u de Ramblers. Met Ik heb een huis. En de volgende dame heeft hier ooit op de radio uh, gepresenteerd. Hoe zaten we nog in de Watertoren? We hebben het over Ria Valler. Geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Natuurlijk Nederlandse zangeres, presentatrice, actrice en tekstschrijver. En uh, ze schildert het ook nog. Ze geniet van haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie, zeggen ze aan, en, schildert, uh, en schildert figuratieve kunst. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, bij de Tandarts was. Toen was ik nog jong, heel jong. <laughs> Heel wat jaren geleden en uh, bij de tandarts in Noord, uh, als je op die stoel zat, dan keek je daarboven en dan zag je de tandarts uh, op zo'n rare ding. En die was volgens mij ook door haar gemaakt. Dus ja, uh, figuratieve karakatieve kar kar kar kar kar kunst uh, noemen ze dat, geloof ik. Maar u hoort er nu, Ria Valk, met jaren pak me nog een keer. Jahres, ja. Ja, dus, ja, dus, pak me nog een keer, als ik nou niet is.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 Die koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt s nachts op een trijpe Louis kanapé. canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de sanitaire. Op tijd gestofzuigd en gezind, dat is voor de motten En dan gaat ze in het zonnetje, doedijnen en ravotten We voeren haar spinazieslaatjes met de kolenschop En alle oude hoeden van mijn zuster vreet ze op Holder de balder, we hebben een koe op zolder Een grote viercilinderkoek aan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 De bolder, we hebben een koe op zolder, een bonte en een hamster koe, abu abu abu. Ja, dat waren snip en snap. Het holder de bolder, welbekend. Daar vroeg u Mieke met een kind zonder moeder. U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de Badplaatsen Zandvoort, met Zandvoort uit Zandvoort neem je elke week weer mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld op Coordraaier. En vandaag zitten we behoorlijk in de jaren 70. Een heleboel liedjes uit de jaren 70. En uh, volgende week, ja, ik weet nog niet wat het gaat worden... maar uh, we gaan een beetje aandacht schenken... want volgende week is het natuurlijk uh, de Formule 1 in Zandvoort. Het begint wel aardig druk te worden. Dus, eh, uh, TVM Zandvoort, muziek. Ja, we zitten u aan in radio gekluisterd. En als u nou denkt van ik heb een stuk gemist... of ik wil het programma nogmaals beluisteren... elke zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Dus dan kunt u het nogmaals beluisteren. We gaan door met de vier Jantjes... met En Dan Speelt Jim Harmonica. En dan speelt Jim Harmonica. Harmonica, harmonica. Van Spanje tot Amerika. Speelt niemand zo. Harmonica... Hij speelt van liefde en de zee. Zijn wilde spel loopt allen mee. En al de meisjes komen dra, want daar speelt Jim harmonica. De maan schijnt helder over Hollands kusten. De Nederland steekt vroeg in zee. Kaptein, matrozen, stuurlui, allen rusten vermoeid van het harde werken op de reek. maar Jim de boosman kan nog lang niet slapen, ligt in zijn kooi te voelen en te gapen. Dan springt hij op en leunend tegen het wand neemt hij zijn instrument er hand en dan speelt Jim harmonica, harmonica. speelt niemand zo harmonica hij speelt voor liefde en de zee zijn wilde spel nog alleen en al de meisjes komen dra want daar speelt je harmonica De dagen van Waleer zijn nu vergeten de Nederland is niet meer in de vaart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 Door het Panama-kanaal. Panama-kanaal. Zij was mooi en overmoedig en ging daarom dan ook spoedig met de mannen aan de haal. Mannen aan de haal. Alle vrouwen die dit zagen, gingen boos de captain vragen. Hij hey, zegt: Kan het allemaal? Kan het allemaal? Maar hij zei wel: anders. wat verwachtte u ook anders in het Panama-kanaal? Het is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat Met zo'n Mexicaanse schone Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord Dan komen die mannen wel terug Heel vlug, want op zo'n klein vakantiereisje Wordt er altijd een zo'n meisje tot een man-ideaal Man-ideaal Houd voortaan dus in gedachten Dat je zoiets kan verwachten in het Panama-kanaal is het warme klimaat, u weet hoe dat gaat, met zo'n Mexicaanse schoonheid. Maar is ze eenmaal van boord, ik geef u mijn woord, dan komen die mannen wel terug. Ik vlug, want op zo'n klein vakantiereisje wordt er altijd één zo'n meisje tot een man ideaal. Man Manedia. ideaal. Houdt voortaan dus in gedachten dat je zoiets kan verwachten van die Panamese nachten in het Panama -kanaal.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. In Amsterdam zijn mooie gevels door balen hier en daar gestut, die achter avondnevels heel langzaam aan zijn ingedut. Als achter de verlichte ramen een sfeer van slaperigheid heerst. Schijnt er een neon buiten licht reclame en komen dromen voor het eerst. Schijnt er een neon buiten licht reclame en komen dromen voor het eerst. Als in de Amsterdamse grachten een boot met vuil wordt weggesleurd, uit de Jordaan zijn jammerklachten, want het is met haar bijna gebeurd. En zomers komen de toeristen, een kerk verdwijnt voor een hotel. Kapitalisten, vandalisten, spelen een monopoliespel. Kapitalisten, vandalisten, spelen een monopoliespel. Ook Amsterdam krijgt al een metro, net als Parijs en Rotterdam. Waardoor de homo, bi en hetero, zich efficiënt verplaatsen kan. Als in de oude afbraakwijken, alle verzet gebroken is. Verrijzen grijze nieuwe buitenwijken, een eigen tijdse erfenis. Verrijzen grijze nieuwe buitenwijken, een eigen tijdse erfenis. Door Amsterdam stroomt traag de Amstel en aan de kade staat een man. Met op zijn rug de zware ransel van een mislukte zakenman. Voor hem is starend in het water de Amstel net nog diep genoeg. De stad is eigenlijk een theater van s'morgens vroeg tot s'morgens vroeg. De stad is eigenlijk een brottheater, van s'morgens vroeg tot s'morgens vroeg. In Amsterdam, daar gaat het goede, vaak met het kwade hand in hand. Men leeft in weelde en armoede, men leeft bewust naar rang en stand. En oogens in zijn die woorden toon, leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt elkens weer furore, ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam maakt elkens weer furore, ze blijft het vrijheidsfenomeen. En dat was Benny Nijman hier op de lokale omroep CFM Zandvoort... met zijn plaatje Amsterdam. Daarvoor hoorde u Rudy Karel met het Parma kanaal En de volgende artiest is een vrouw, een dame. Als ik uh, het eerste oog Ronnie heet ze, dan denk je aan een man, maar het is Ronnie Bierman. Geboren als Ronnie Greetje Bierman. Geboren in Amsterdam op 12 juli 1938 en al daar overleden op 3 februari 1984 was een Nederlandse actrice en zangeres. En ze was de dochter van uh, Jonas Bierman en Greetje van Ettinger. En Bierman was op 22-jarige leeftijd... een van de eerste leerlingen van de cabaretschool uh, Bob Bauer... en een latere academisch voor kleinkunst. Haar klasgenootjes waren onder andere Rob de Nijs en Martin Brozius. En ze was veelvuldig te zien op televisie en uh, in films. En u hoort er nu, Ronnie Bierman, met Lou de lichte lijster in de la. Lou de lichte lijster in de la. Er lijst er in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even, het is pas februari. Maar hetzelfde is gebeurd bij Arie. Loep! Er ligt een lijst er in de la, het zou wel voorjaar zijn. Luister. We komen uit de kroeg, ik denk die vloer die loopt wat schuin. Er stond een hele grote paarse krokus in de tuin. Ik was misschien het spoor een beetje bijster. Want in de laden lag een dooie lijster. Dus vraag ik aan mijn man, Hoe begrijp jij daar wat van? Oeh, er ligt een lijster in de laden. De lijst er in de la, het zal wel voorjaar zijn. Ik dacht nog even, het is pas februari, maar hetzelfde is gebeurd bij oma Harry. Oeh, de lijst er legt de lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn. Toch blijf ik denken, hé, hey, hoe komt die lijster ik had er immers enkel maar mijn feest dus gelegd. Toen zie ik ineens mijn grote rode kater. Die zegt: Ik ben van oudste lijsterhater. Ja, dat beest is dood of dood. Ik spring bij Lou op koot. Loe, de rechte lijster In bed gestapt het was zo vreemd geheel Die lijster en die alcohol dat werd een beetje veel Ik dacht ik laat het eventjes bedrijven Maar toen begon die skat me te verleiden. Ik dacht, allemaal, ah, gaan, de lente komt eraan Oeh, de lichte lijster in de laan. De lijst er in de war, het zal wel voor jou zijn. Onze oh, dientje heeft een hart met vrekeldraad, blijf maar thuis, vrekeldraad. En die vesting op U dan lukt allemaal zijn voor verliefd op blonde, de dentje, het is een vlom, het is een vracht en je ver en op, maar wie je heeft het tot een kustraf. He is for Donald Trump This is the right That's stelling, link In your name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 Het zijn je ogen, je mond en je wangen Die me steeds weer naar jou doen verlangen Oh Maria, Maria, Maria Ik ben zo blij als ik jou weer eens zie Zeg Marietje, ga jij met me mee? Zeg niet nee, zeg niet nee, zeg niet nee <tied>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 Zeg niet nee, zeg niet nee, zeg niet nee, zeg niet nee. Kom zeg niet nee, zeg niet nee, zeg niet nee. Ja, dat waren de Skymasters samen met Karel van de Velde met O oh Maria Maria Maria. Daarvoor u snip en snap alweer.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 En de honger straalt hun uit de ogen Kijkt wel of ze maar eens in het jaar en wijkbeens Uit de ruif een hap hooi eten mogen Zie daar staat er weer een en ik vraag me alleen Waarom ze zich zo wonderlijk voordoet Waarom staan ze altijd met hun benen gespreid Net alsof er een bus onderdoor moet Kom wat draagt men vandaag Is de taille weer laag of weer hoog Of volledig verdwenen Niemand weet hoe het wordt, zijn de rokken weer kort? Nee, hier hangen ze weer op de schenen. Oh, de schouders zijn recht, maar ma heeft gezegd dat de schouders nog steeds blijven glooien. En de rokken zijn nauw, maar ook weder mevrouw. Dus u ziet, het kan Vries, het kan dooien. En de veehals is laag tot ver onder de maag Echt een jurk om een avond te kienen En die magere poes is gekleed in een hoes Van een duurdere stencilmachine Maar het is jammer en zuur voor de de cultuur Moet men teer zijn en hangerig kijken Wij zijn sterk en vet en de lieve cadet, dat is alles wat wij hier bereiken. <middels>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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Elke woensdagavond sprong ik op mijn fiets. Keurig in het nette pad gestoken. Om acht uur precies, dan begon de eerste les. Zo was het met de dansschool afgesproken. Ik heb eerst tien lessen vooruit moeten betalen. Voordat ik mijn medeltest kon gaan halen. Trillend van de zenuwen stonden we in een rij. Te weinig zelfvertrouwen uit de stralen. Kwik, kwik, slow, in 1958 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij. En dan het been er vlug weer bij. Klik, knik, slow, ho, oh, oh. En met welk animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor Sylvester. Vierde les raakte ik enigszins gewend Al wist ik niet veel raad nog met mijn benen Want eer je van de voxtrot alle variaties kent Dan loopt je partner wel met blauwe schenen Maar het meisje waar ik het stuntelig mee probeerde zei me zachtjes in mijn oor dat ik het wel leerde na afloop van de danslest, dan bracht ik er naar huis Waar we voor de deur de passen repeteerden Kwik, kwik, slow, ho, ho In 58 ging dat zo Eén pas voorwaarts, twee zij, En dan ben been er vlug weer bij Kwik, kwik, slow, ho, ho, En met welke animo Zweefden wij op de muziek van dansorkesten en op het strakke ritme van Victor Sylvester. Het is 16 jaar geleden, ja, de tijd vliegt als de pest. Ik heb mijn arm onmenig middeltje geslagen. Het meisje waarmee ik triomf vervierde bij de Medeltest, Die heeft alweer der derde kind gedragen. En omdat je eenmaal niet kunt achterblijven, bij die hedendaagse schuifel lijven, Heb ik al mijn boloendessen overboord gegooid en laat me op de nieuwe ritme drijven Kwik, kwik, slow, ho, ho, in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, maar Bill ik, ik kwam erbij. Quick, quick, slow, ho, ho, met het grootste animo. En het draaien met de kot werd alsmaar gekker. Op de wilde twist, muziek van Chubby Jacker. Hey, let's twist again, like we did last summer. Quick, quick, slow, ho, ho, het veranderde toen zo. Eén pas voorwaarts, twee opzij, nee, dat was er niet meer bij. Harde beat en angst. Sound. Niemand zweeft meer op muziek van dansorkesten en het strakke ritme van Victor Sylvester. Twee schoenen in een stad, trok schoenen beide aan, wilde toen verder gaan. Eén schoen te groot, ander schoen te klein. Eén voet zo bloot, ander voet doet pijn. Schoen aan die voet zit niet zo goed, schoen aan die voet niet wat die wezen moet. Eén schoen los, één schoen klim, voorbij gang, Gert vroeg hem. Je kijkt, sippen, wat is er? Arme man, zei somber. Eén schoen te groot, andere schoen te klein. Eén voet zo bloot, andere voet doet pijn. Schoen aan die voet zit niet zo goed. Schoen aan die voet niet wat die wezen moet. <middels> Voor gevoelen, want in voetbalpoelen. Schoenen winkelgezokte, nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, andere schoen te klein. Eén voet zo bloot, ander voet doet heen. Schoen aan die voet zit niet zo goed. Schoen aan die voet niet wat die wezen moet. Rijke man, heel ontsteld, naar dokter toegesneld. Dokter keek en zei toen: Ligt aan voeten, niet aan schoen. Eén voet te groot, ander voet te klein. Eén voet zo bloot, ander voet doet pijn. Schoenen aan die voet zit niet zo goed. Want voet van jou niet wat hij wezen moet. Niet zo goed, want we van jou niet wat hij wezen moet. Ja, dat was Donald Jones met de Schoen Calypso. Tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft, dan kunt u op zaterdag tussen 1 en 2... Kunt u het programma nogmaals beluisteren? En op, za op, zondag, op zaterdag de herhaling. En op zondag tussen 9 en 10 uh, een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM uh, Jazz. Toepasselijk als afsluiting de Ramblers. Een jazzy dansorkest. Door wordt ze met Geef mij maar een man. Wees u nog een fijne zondag en tot ziens. Er zijn maar weinig meisjes die eens leuk zijn om te zien. Charmant en waar je toch nog mee kan praten. Ze voelen zich bijzonder interessant en bovendien Ze lopen stuk voor stuk graag in de gaten Ze dragen vreemde jumpers en hun haar is angstig kort Je ziet ze soms met nagels waar je kleuren blind van wordt Geef mij maar een meisje gewoon om te zien Zo je die me af en toe verwend Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5